Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 57, opgenomen op 29 oktober 2012. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Zo, alles Ja, ik uh, ben er weer helemaal klaar voor. We hebben niks, uh, niks uh, tussendoor gedaan vorige week, dus we moeten er een hoop in halen volgens mij. Uh, want. Uh... Want? <laughs> oh, wacht, I we hebben de iPad-event natuurlijk na de podcast vorige week gehad. Alles gebeurde na de podcast. Oh, die crap, ja, ja. ja, dat is wel veel inderdaad. Het voelt al zo lang geleden alweer, hè? Ja, iPad mini is al bijna verouderd, joh. <laughs> als, je al die, als je al die laffe hardwarevergelijkingen moet geloven. Ja. Allright. Um, Oké, okay, nou ja, goed. Uh, uh, op volgorde van binnenkomst normaal, maar. Dan uh, betekent dat we beginnen met Apple, denk ik. Ja. Um, uh, even kijken. Nou, ze hebben natuurlijk ook allerlei andere dingetjes aangekondigd die niks met tablets te maken hebben. Daar hoeven we het, denk ik, niet echt over te hebben. Behalve dan dat we die iMac alle twee wel heel graag willen hebben. <laughs> <laughs> ja, een fantastisch uh, de apparaat. Uh... Ja, weet je het is? Het ziet er wel mooi uit. Maar niemand ziet mijn computer en... Ik ook niet, ik kijk er uh, alleen maar recht van tevoren op. En toen ik ging kijken op de website hoeveel dat ding kostte, uh, zag ik niet eens dat het een nieuwe was. Want van de voorkant zien ze er nog precies hetzelfde uit. Mm -hmm. klopt, en dat is klopt, klopt. de manier waarop ik achter mijn computer zit. En weet je, het is, het is alleen maar esthetisch, want um, hij neemt niet minder ruimte in of zo. Weet je wat ik snap je wat ik bedoel? Hij is nog net zo groot. Hij ja, is dunner, maar, ja, dat maar dat hij neemt niks, niks geen minder ruimte. Nee, nee, maar ik bedoel, het is meer een. Um, een verschil tussen een hele goede auto uh, en een hele goede auto met een leren bekleding. Ze rijden even fijn of zo, maar je hebt er niets aan. Of nou ja, niet eens, dat is nog niet eens. Dit is nog minder belangrijk, zeg maar. <laughs> ja, ja, ja, in principe wel. Nou ja, ik, ik, weet je, ik heb, heb eigenlijk alleen design gezien. Als je me nou vraagt, wat voor proces van zit erin? Of, of... Oh ja, dat is ook Eind. zo, ja. Ja, nee, dat, dat schijnt wel, wel mooi uit. te zijn. Ja, en die Fusion Drive, dat vind ik wel interessant. Oh, is wel poepduur. Oh, dat zijn ze sowieso, ja, ja. Ja, ja. Wat mij trouwens opvalt, hè, dat is heel even iets anders, maar misschien dat iemand het weet die het podcast luistert of jij. Op de iMac zit zo'n uh, zit een, een plastic uh, of glas, ik denk plastic hoor. Of, uh, uh, plastic scherm voor. Nee, glas. Voorbeeld. Is dat glas? Mm het -hmm. klinkt als plastic namelijk. Maar goed. Uh, ik daar, dacht het glas was, maar het zou kunnen hoor. Als daar op langere tijd uh, licht op schijnt, en dat kan van een raam zijn of van een lamp, dan komt daar een soort... Uh, gloed, uh, bruine gloed overheen. Die krijg ik er niet meer uit. En dat heb ik bij mijn. Dat heb ik nou bij drie iMacs gehad. En dat ligt volgens mij aan het scherm wat ervoor zit. Volgens mij ligt het aan die gasbranden die je erop gericht hebt staan hoor. Fuck? Nee, nee, nee want het, is een, het is een andere lamp dan bij mijn vorige ipad had. Of bij mijn imac had. De ik heb er nog nooit aan... van gehoord. Dus je bedoelt dat je een lamp op je bureau hebt staan die je scherm verneukt? Of nou ja, het raam gewoon, want het is aan beide, links van mijn scherm staat een, een, een bureaulampje en rechts het raam. En aan beide uh, zijkanten zie je, zeg maar, uh, je hebt wel eens zo'n zo zo zo uh, lichtgloed die over je scherm uh, um, trekt. Dat is normaal wel iets wat weerkaatst, zeg maar. maar. Ja, ja, ja, dit, dat dit heb ik in ook. Zitten. Dit, dit, ook, dit, dus als, uh, ook als het s'avonds is en dan zie je nog steeds het verschil waar het licht heeft geschenen. Op een compleet wit scherm zie ik het. En dat, zie je, en dat is vooral nadelig als ik aan het ben bijvoorbeeld. Um, dan, dan, dan valt het mij op. En dat heb ik nou bij elke iMac al gehad. En uh, ja, ik vind het zo vreemd. Nou, dat zou ik echt onacceptabel vinden als ik zoiets zou hebben. Dan zou ik dat ding meteen weer voor de vijfde keer terug gaan dan. Ja, maar dit, het, dan. Het, dit ding is al anderhalf jaar oud. Oh, nou, ik, ik had het nog nooit voor gehoord. Nee, daar weet ik niks van. Fucking weird. Oh. Nou ja, oké. Okay. Dan uh, kan er ook niks over vinden. Ik ben de enige. <laughs> Ja, ik, vind, ik had het echt niet. Ja. Misschien is het een, omdat het warm is dat de, de lijm of zo verkleurd is ofzo. Ja, Ik zou niet weten wat het zou kunnen zijn. Dat is dan wel nog weer een verschil met die nieuwe iMac. Dat is een gelamineerd scherm met minder reflectie en zo. Maar dat moet ik eerst maar eens een keer te zien voordat ik het uh, kan geloven. Precies. Maar, maar goed, uh, schiet tablet. Ja, een nieuwe iPad 4. Ja, yeah. is, het is dus jou al een... zo oud. Ja. Al, nu al, ja. Oh, nou ja, goed, ik voel me niet bestolen. Nee. Um, nee. Er zijn veel mensen die zich wel bestolen voelen, denk ja, ik. Er zijn veel retards. Ja, nou, ik kan het wel begrijpen. Kijk, ja, ik snap het, dat, als je het net gekocht hebt, hè? als je hem ja, net gekocht tuurlijk, hebt. Natuurlijk als je hem weet ik wat twee maanden geleden gekocht hebt, dan uh, mm. voel je je best genaaid. En dat, dat was hetzelfde idee met die Transformer Infinity en Transformer uh, Prime die, uh, die vlak naar elkaar kwamen. Toch vind ik daar een verschil <coughs> tussen zitten dat het daar was van je hebt wel een, of geen werkende wifi. En Full wel... HD display. Hey, precies. Uh, dus, tuurlijk. Hey, maar kijk, weet je het is, Ik snap best dat als je hem net gekocht hebt dat je dat dan bekocht misschien een beetje bekocht voelt, maar. Um, ik weet niet, dit is de eerste product-upgrade waar ik echt helemaal niet zoiets heb van... ...oh, nu moet ik uh, zo snel mogelijk mijn iPad 3 verkopen om een iPad 4 te regelen. <kijkt> Want ik heb gewoon nog nooit uh, dat ding gebruikt. Ik dacht, oh, wat is die langzaam? Of, oh, nee, is, maar dat, is uh, goed, is dat is die goed connector waar, uh, Waarom denk jij dat Apple er nog een snellere processor in stopte? Oh, ik denk dat ze dat hebben gedaan om, uh, uh, omdat ze heel graag de productlijn gelijk wouden maken... ...met alle lightning-connectors. Mm -hmm. En dat alleen de Lightning Connector en een LTE-update, uh, wat dus ook eigenlijk voor, voor bijna niemand relevant is... ...behalve als jij toevallig in het land loopt, woont waar, waar ze LTE hebben die nu geschikt gemaakt wordt, zeg maar. Maar dat is voor Nederland bijvoorbeeld niet relevant. Mm -hmm. uh, dat er dan te weinig uh, verantwoording was om de echte, echte fanboys zoals ik, zeg maar... ...die veel Apple-producten kopen in ieder geval, proberen te overhalen om een nieuwere te kopen... En ik denk dat Apple gewoon uh, voor heeft gekozen om niet te gaan zitten op, op innovatie. Dat ze, of nou, evolutie, voordat we ruzie krijgen met de Android-fans. Uh, uh, dat ze niet gaan zeggen, oh nou, we wachten nu tot, uh, tot maart of zo... om, om, om, om een snellere processor erin te zetten. Ik denk dat ze gewoon graag vanaf nu, voor het komende seizoen... alle moderne iOS-apparaten met zo'n Lightning-connector willen hebben. En ja goed, ik, ik, overigens verwacht ik dat we dus in maart uh, of in februari is dat meestal. Ik denk dat we dan veel meer een uh, boek event zoals we met vorig jaar in New York uh, hadden uh, kunnen verwachten hoor. Ik denk dat uh, de productcyclus nu weer gewoon, uh, uh, verwacht ik hoor, daar ben ik niks zeker van. Maar gewoon weer in september uh, of in, zeg maar deze maand wordt aangekondigd volgend jaar voor het, uh, voor het seizoen zeg maar. Oké. Okay. Ja, het zou goed kunnen. Ja, goed, je hebt de, de belangrijkste eigenschappen van de iPad 4 eh, om zo even te noemen. Al genoemd natuurlijk: Lightning connector, uh, processor, LTE, 4G. En. En een frontfacing camera die nooit iemand gebruikt. Of in ieder geval, ik neef het nooit. Het ver, yeah, is yeah, yeah. ja. ja, ja, Voor mensen goed, die video uh... videoconferenties zal het wel echt leuk zijn. Ja, kijk, het is uh, een, een, een nieuwere, snellere iPad. En uh, ik ben erg benieuwd naar dat ding, hoor daar gaat het dus niet om. Uh, ik heb alleen nog nooit, uh, sinds ik heb het ding sinds dag één, zeg maar, dat hij in Nederland te koop is. Ik heb het nog niet één keer gehad dat ik dacht van, oh, nou, dit duurt me te lang of zo, weet je wel. Voor mij is dat nog steeds de, de, degene die uh, het meest snel en het meest direct reageert op de dingen die ik met dat ding probeer. Uh, mm. En nog sneller zou nog fijner zijn, maar op dit moment nog geen re reden om... Uh, ...bestolen te voelen. Nee. Oké. Okay. Maar... ...een iPad Mini, die hebben we wel een bestelling staan. Ja, uh, ja gewoon goed. De, dat zou natuurlijk zomaar is... ...de belangrijkste... Uh, ...tablet van... ...het Nederlandse... Uh, ...vakantieseizoen, hoe noem je dat? Feestdagenseizoen dus, gaan, ja. gaan worden. Uh, niet in de laatste plaats... ...omdat de Nexus 7 elke keer... ...vrij veel last heeft om genoeg apparaten... ...naar Nederland te schepen om te verkopen... Uh, schaalvoordelen, in zoverre kan je daar wel aan Apple toeschrijven. Dat ze, tuurlijk zijn ze ook wel eens uitverkocht hoor, maar in principe gaat het meestal om een paar weken. En dan zul je rond de kerst alweer uh, voorraden hebben. Daar zijn ze doorgaans wel goed in, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk nog even te bezien. Maar ja, het is een... Uh, een stuk goedkopere iPad of een stuk duurdere Nexus 7, het is eigenlijk maar vanuit welk kant je het bekijkt. Ik vond het wel opvallend: toen zag ik gisteren een review van de iPod Touch vijfde generatie voorbij komen. Ja. Die was 20 euro goedkoper dan een iPad mini, zei ze. Ja, die gaat er dan op van iPod Touch. Ja, het is mobieler, oké. Okay, maar... ja, en het is 32 gigabyte. Uh, en het is gewoon een ander apparaat. Uh, dat is het apparaat wat je meeneemt in je broekzak voor, uh, weet ik veel, uh, podcast en muziek en, en, en dat soort dingen. Uh, ik, ik zou ook niet weten wie direct daarvoor gaat. Ik, aan de andere kant weet ik ook niet zo heel erg hoeveel mensen uh, voor een iPad... ...kort de winkel in gaan en met een iPad naar buiten gaan. Want het zijn gewoon wel twee verschillende producten, zeg maar. Tuurlijk, maar het verschil wordt kleiner naarmate je naar de iPad Mini gaat natuurlijk. Ja. Dat, maar goed, de iPad Mini is nog steeds 7,9 inch. Hè. Dat, is, uh, dat is toch redelijk fors groter dan een Nexus 7. Hè. Want je hebt 4x3 natuurlijk in plaats van 16x9. Um, en 7,9 inch in plaats van 7 inch. Dus iPad Mini is niet echt... Uh, kunnen we dat eigenlijk wel onder 7 inch te schaden? Uh, kijk, ik weet niet, uh, als je naar de footprint kijkt, is hij net zo breed als een Nexus 7. Mm -hmm. uh, en dat is zeg maar uh, wat uiteindelijk naast het scherm het belangrijkste is om, om het een kleine tablet te noemen. Hoe groot die tablet is, zeg maar. Maar bedoel je, hij... breed of lang? Ja, hij is gewoon uh, net zo groot als een Nexus 7, zeg maar. Alleen dunner. Een stuk dunner. Nou, echt? dat verkeerd gezien. Zoals ik dat wij die vergelijkingen begrepen wel. En ook als je naar de plaatjes kijkt zoals uh, ze worden uh, vergeleken op schaal. Uh, ja goed, ik, het, is een, het is een stuk groter dan 7.9. Ik merk het verschil tussen 7 en 7.7 namelijk ook enorm met, met Samsung tablets zeg maar. Ja. Dus het is, uh, het is een stuk groter. Uh... Nou, je hebt gelijk. hij is ongeveer even lang inderdaad. Dus qua, qua van boven naar onder. En uh, hij is ongeveer 14 mm <laughs> breder. Ja, dat is nog een centimeter, hoor. Dat is anderhalf centimeter, of ben ja. ik nog gek. Uh, ja. Ja. Ah, nou, ja dat, is, dat is dan toch nog wel een stukje breder, vind ik, hoor. Ja. Uh, goed, het, is, uh, het, het, het, uh, het gaan, gaan we zien uh, als we dat ding in onze handen hebben vrijdag. Uh, kijken uh, hoe, hoe en waar die wel of niet in past. Um, ik denk dat het gewoon nog steeds hetzelfde blijft wat het ook bij de Nexus 7 zo was. Wat mij betreft is dat het nog steeds niet zo klein is dat je dat ding zonder... Uh, ...baggy pants, grote jas of tas met je meedraagt. Nee. Kijk, Sabrina neem, uh, neemt hem volgens mij vaak mee, de Nexus 7... Maar die heeft altijd, denk ik, een tas of zo, of een, hoe noem je dat, een handtas of zo bij zich. Nou, als die al meer naar buiten gaat, hoor. Sabrina is mijn vriendin, hoor. daar niet van. Maar um, die. Uh, gebracht ik dat gebracht ze mij Mensen maar dat wel weten hoor. Ik dacht <laughs> dat iedereen jou volgt op Facebook om altijd al die, al die sexy <laughs> foto's van jullie te zien. Mensen samen die bij zien, Facebook volgen, die volgen mij niet op de website, volgens mij. Oké, okay, ja, je. Nee, maar goed, uh, die, die gebruikt hem vooral thuis en uh, onderweg. Ja, er zit geen 3G op. En uh, als er 3G, 3G op had gezeten, dan had hij ook meegegaan uh, onderweg, denk ik. Right. Uh, want zij heeft niet een smartphone of zo met een uh, nee. hotspot. Zij gebruikt nog een uh, Sony Ericsson uit het jaar 0. Even right. uh, eventjes S dan uh, voordat we te veel over de iPad Mini uh, zeg maar meta-discussie hebben. Wat zijn nog meer de, de hardware-eigenschappen van dat ding? Uh, IPS LCD-display, hetzelfde als de, de iPad 2 zeg maar. Het de, de, de techniek die gebruikt wordt, ook dezelfde resolutie van de ik iPad 2, 1024 x pixels. Ja, Is dat zo'n echt zo, uh, display? Nee, nee, dat is, uh, dat is nog een stap verder. Dus, uh, uh, oké, okay. nou ja, goed, dat moet ik dan maar eens uitzoeken, ja? Uh, dus 163 pixels per inch, dat is dus wel een, een hogere pixeldichtheid dan bij de iPad 2, want je hebt natuurlijk dezelfde resolutie op een kleiner scherm. Ja. Beeldverhouding is nog steeds 4x3. Apple A5 processor, hè? volgens mij ook dezelfde processor als de uh, iPad 2. Ja. Uh, nou goed, komt ook weer een 16, 32, 64 gigabyte. En Wat overigens dan nog steeds de snelste iPad was, hè, tot de iPad 4, zeg maar. Want dat is het verhaal, dat mensen zeggen van de iPad 2 is iets sneller... omdat hij iets minder pixels moet, of in ieder geval een stuk minder pixels moet pushen. Mm -hmm. um, en dat is dan één van de redenen dat hij in een nieuwe processor, denk ik, zit in die iPad 4. Dus... In zoverre is dat geen slouch, zeg maar. Er is niet zo dat wij uh, in onze comments of in de reviews van anderen... of eigen ervaringen met die producten vinden van... oh, zo langzaam die iPad 2, weet je wel. Dat is wel belangrijk om te benoemen, denk ik. Mm. Nee, absoluut, absoluut. En ja, goed, ja, de gebruikerservaring moet allemaal nog maar afwachten. Maar eh, ik ga ervan uit dat dat inderdaad net zo goed is als bij de iPad 2... en daar was niks over te klagen. Um, ja, wat dan verder? 3G, 4G, optioneel, wifi Bluetooth... Ja, is dat dan nu wel meteen internet. de? Ja. <laughs> uh, is dat nu wel meteen de internationale LTE? Of is ja, dat weer de wel. eerste 3G? Of uh, hoe noem je dat? De iPad 3 uh, LTE? Nee, want wat ik daaruit begreep, uit de eerste uh, de iPad 3 met 4G LTE was het voor Verizon en AT&T. En nu stond er Sprint bij voor de Amerikaanse providers. En uh, compatibiliteit met UK. En UK gebruikt volgens mij dezelfde frequenties als uh, de Ja, nu je het zegt, ik heb dat plaatje volgens mij ook gezien. Inderdaad, met al die providers. Volgens mij is het dus... inderdaad wel Nederland. Maar ja, goed, daar hebben we nog zo een weinig aan. Ik uiteindelijk uh, heb je denk ik het belangrijkste misschien wel genoemd van, het, van de iPad mini. Uh, waardoor dat ze toch gedifferentieerd van een, een Nexus 7 of een andere 7 tablet Het is 7,85 of zo, 9 zeg maar. Mm -hmm. uh, dat is dus in wat je, wat je zegt een stuk groter, hè, als in 35% of 40% groter, hè, het scherm. Mm -hmm. En de 4-3 verhouding, um, die maakt het ook een, een, een ander weergavevenster, zeg maar, dan een 16-9. Eh. Oh. Uh, 16.9 tablets. Ik heb het ook weer gezien. Waar we zo meteen nog even opkomen. Bij wat bij Windows 8 hardware van de week. En ook van, van de tablets die we hier hebben. In portrait, dus rechtop. Blijft dat een beetje een rare ervaring. En in landscape is hij altijd zo kort voor je gevoel, vind ik. Ja, ik vind. Um, Next 7 heb ik nou een tijdje. <tus> en ik vind. Uh, landscape modus. Um, gebruik ik bijna niet. En dat is puur wat je aangeeft. Het wordt allemaal zo. Zo, zo, smal. Portrait-modus is veel fijner om mee te werken. Ook met een website, een, een ja. game. Het uh, ligt er net aan welke game, hoor. Sommige games zijn natuurlijk gericht op landscape-modus. Maar het uh, meeste wat ik doe gebeurt in, in portrait-modus. dat is gewoon het fijnste. En um, dat vond ik wel een punt wat Apple. Kijk, die vergelijking tijdens de presentatie van de iPad mini met de Nexus 7 vond ik niet helemaal ver. Maar goed, hè, dat is marketing. Um, ja. Maar wel een goed punt, vond ik wat hij. Toonde met. wat Koek toonde, dat hij zo'n 7 horizontaal uh, toonde, met daar volgens mij het keyboard en daarboven nog een heel klein stukje website of zo. Ja, het Google Museum niet te dus zien. Oké, okay, ja, nou goed, dat vond de ik wel typerend zeg maar. inderdaad. Van uh, ja, je houdt maar heel weinig over als je iets wil naast het, het bekijken van je website wil doen, dus uh, iets typen bijvoorbeeld. Um, ja, goed, dat vind ik wel een punt, maar goed, dat weet je als je komt. Dat zijn trouwens wel twee belangrijke dingen waar ik echt naar uitkijk uh, om de iPad mini. Uh, ik ben erg benieuwd hoe erg ik me ga storen aan een niet-retina-display. Um, vraag me echt af of, of, of ik me daar aan ga zitten ergeren. Mm -hmm. Want ik ben echt heel erg dol op mijn retina-display. Ja zo dol dat ik gewoon liever op mijn iPad tik met een toetsenbord dan op mijn, gewoon mijn computer. Mm -hmm. <laughs> gewoon omdat ik vind dat het gewoon horrible is. Mm -hmm. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. En um, hoe, de, hoe het onscreen toetsenbord is. Want zoals je dat ziet in die reclame en zo, weet je wel, met die duimen. Mm -hmm. Je hebt wel eens kans, want uh, kijk, iPad in landscape type met je duimen, als je gewoon staat en dus niet op schoot of met één hand vast hebt, dat je met één hand tikt, is gewoon bijna niet te doen. Dan uh, moet je echt van die van die van die rek oefeningen doen met je duim zeg maar, om te typen. Uh, ik ben erg benieuwd hoe dat uh, op de iPad Mini is en hoeveel zeg maar, gebruikerswinst dat oplevert. Nou, ja, je kunt het natuurlijk niet maken om nou te zeggen dat je het verschil niet ziet, hè, tussen Retina en. Uh... Geen idee. Ik nee, denk het niet. Uh, kijk, uh, wat ik wel heb gezegd bij um, hoe noem je dat, HD-tablet van Android. Daar zie ik het verschil niet echt tussen het, die resolutie en die resolutie van Apple. Dus het extra echt... retina full HD bedoel je? Ja, dat extra full HD of zo, mm -hmm. weet je wel. Dat 1200 pixels, dat noem ik in de reviews elke keer prachtig mooie schermen. En daar zit ook weer een, een deel uh, uh, pixel verschil tussen, hè, tussen die twee. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ik me eraan ga ergeren, zeg maar. Mm. En, en wie weet valt het mee. Maar um, ik denk dat Apple er gewoon duidelijk nu voor kiest om retina displays, gewoon een. Premium productlijn mee aan te duiden. We zien het met MacBook Pro versus Retina MacBooks Pro, 13 mm. en 15 inch. We hebben de iPod Touch en Retina iPod Touch, hè, de 199 of 299 iPod Touches. Mm. En we hebben de uh, iPad en iPad met Retina. En daar zitten dus ook elke keer weer een pri prijs- en een premium verschil in. Nou, ik snap wat je bedoelt, maar uh, ik weet niet meer. Volgens mij heb je ook wat tablets gehad van 1280x800 pixels resolutie, toch? 7 inch, misschien nee. ook nog wel. Ben je een 7-instablishment reviewd? Ja, ja, bijvoorbeeld die van. Uh, uh, de 7.7 Met het AMOLED-display van uh, de Samsung. Ja. Dat was ook uh, 1280 x 800 pixels. Toen al. En dat is al best wel lang geleden. Mm -hmm. Maar uh, het, het lijkt mij dat het verschil. Uh, je, je hebt geen Nexus 7 liggen, maar die heb ik hier liggen. Die mm -hmm. heeft nog. Ik heb wel regelmatig mee gespeeld. Ja, zeker. Okay, nou dus daar zou je het verschil misschien wel in moeten zien. En, het, het, kap, het komt bij mij over. Het kan bij mij bijna niet zo anders zijn dan dat dat nadelig is voor de iPad Mini. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja zeker. Ik denk dat dat uh, in het uh, Een Een nadeel is, zeg maar. Ja. Um, ik vraag me af in hoeverre ja. het ook echt in praktijk een storend nadeel is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is in vergelijking een nadeel. En misschien is het ook wel zo dat als je een iPad 3 of 4 eigenaar bent, dat het dan ook een nadeel is... Alleen, het is niet per se gericht op mensen die al een iPad 3 hebben, hè? De, de iPad mini. Ja. Dus de, daar zit natuurlijk ook een, een verschil in. Maar ik ben, ben erg benieuwd. Uh, kijk, uh, in zoverre denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat uh, de plekken waar je... Los van het feit dat je iOS en Android kopers hebt die niet per se willen switchen. Mm -hmm. Maar dat het ook belangrijk is voor winkels uh, en plekken waar mensen iPads of andere tablets kopen. Dat ze niet echt naast elkaar liggen. Waar, waar, waar zien we die dingen? We zien ze in Apple Store en Premium Resellers. Nou, daar liggen alleen maar Apple-producten. Mm -hmm. En we zien ze in dingen als Dixons. En daar heb je vaak van die uh, aparte displays, zeg maar. Ja. Het is maar zelden zo dat de Apple-producten echt uh, gemixt staan zeg maar, tussen de andere producten. En daar heb je dus de vergelijking ook niet één op één voor de consument direct, zodat je het als... ...nadeel uh, in de winkel zou zien, zeg maar. Maar op papier is het zeker een nadeel... ...en ik ben erg benieuwd hoe in, in hoeverre ik uh, aan dat display ga storen, zeg maar. Ja. Alright. Maar goed, die iPad Mini gaat uh, zoals het uh, er nu uitziet... ...naar mijn moeder of mijn broertje uiteindelijk. Want nogmaals, ik zie niet hoe ik die nog echt uh, erbij in moet passen. Dat zou ik wel echt een mogol zijn met de iPhone en de iPad en de iPad Mini. <laughs> uh, en ik ben dus benieuwd hoe, hoe die dat ervaren, want die hebben uh, nog uh, dezelfde resolutiedisplays op een groter formaat. Misschien is het voor hun ook wel een heel stap vooruit te zeggen: oh nou, ik ben er juist wel uh, onder de indruk van. Snap je wat ik bedoel? Ja. We gaan het zien. En de prijs natuurlijk, hè, die is niet uh, oninteressant, uh, on hoe noemen we dat? Niet onbelangrijk. 329 euro, dat is toch wel wat meer dan we verwacht hadden? Ja, ja, ja, ja meer dan we verwacht hadden. Uh, ja, dat is misschien het betere woord. Uiteindelijk is het wel um, een, ja, een, een Apple-prijs, zeg maar. En het is gewoon belangrijk om te beseffen dat het gewoon een ander uh, businessmodel is... wat Apple heeft om iPads te verkopen dan bijvoorbeeld de Nexus 7... die inderdaad <coughs> 70 of zo, 80 euro goedkoper is. Mm -hmm. En dat is een keuze die je voor jezelf uh, uh, en mag maken en je mag zelf waarde hechten aan, aan niet alleen de toevoeging van twee camera's, maar ook aan uh, de manier waarop het bedrijf, of, ja, het bedrijf dat jou dat product verkoopt geld aan je verdient. Apple is in principe hartstikke tevreden met jou als klant op het moment dat jij die browser afsluit met de Apple Store of zo'n winkel uitloopt. Dan hebben ze hun geld in principe voor het overgrote deel aan je verdiend. hè? Hm. Zit er zitten, weet ik veel, op een iPad zit een 100 euro marge. En op een iPad mini zit 50 euro marge, whatever. Zit er zit een flinke marge en dat is het bedrag wat ze verdienen. Daarnaast pakken ze nog wat extraatjes met die 30% dingetjes van de Apple Store. Maar als je naar de jaarcijfers kijkt elke keer van Apple... Is, lijkt het zo'n beetje een break-even propositie te zijn. Hè? Want het kost natuurlijk ook wat om het in de, in de lucht te houden en dat soort dingen. Uh, kennelijk verdienen ze daar niet gek veel op. Dus eh, als klant heb jij je, je, je doel... Uh, uh, ...voldaan, zeg maar, zodra je die winkel uitloopt. Ja. Dan heeft Apple heeft het geld verdiend, zeg maar. Ik ben je aan het tikken hele tijd. <laughs> oh, sorry, ik zit met een uh, koffer te spelen. Um, voor de andere twee echt belangrijke... ...die we vaak in vergelijkingen zien in ieder geval, tablets... ...is er een ander model achter dat ding. Zodra jij met een Amazon Kindle... ...als, dat, als je dat in Nederland zou kopen, de winkel uitloopt... ...dan sta je nog 30 euro rood, zeg maar, bij, bij hmm. Amazon. Uh, en, en Amazon heeft berekend, en dat zal ongetwijfeld kloppen, dat ze dat terugverdienen op je nadat je al die content gaat kopen. Als gevolg daarvan is die tablet ook ingericht als een soort reclamebeelboordje richting de Amazon-store. Als je hem uitstaat, staat er een advertentie op. Als je hem gebruikt, staat er een advertentie onderin. En die carousel dingen laten alleen maar Amazon-content zien, dus niet je laatst gebruikte apps of een boek wat je er zelf op hebt gezet. Nee, in die, in die mooie, indrukwekkende, voor sommige mensen in ieder geval, weergave, zit alleen maar de Amazon content. Dus dat is gewoon een verschil. En, en, en Google, die uh, heeft meer dan duidelijk aangegeven dat de, R de hoe moet dat, RT wou ik het zeggen, de Nexus 7 voor kosten wordt verkocht. Hè? Dus dat daar geen marge op zit. En als jij niet, <laughs> dat, is een, dat is een bekend internetadagium, als jij niet betaalt voor een product, dan ben je zelf het product. En dat is gewoon nog steeds, wat mensen er ook van denken, het model van Android. Google is Android uh, gaan doen, zeg maar, om controle te hebben over die enorm grote en snel groeiende smartphone- en tabletmarkt. Zodat ze gewoon hun eigen diensten en uh, advertenties kunnen pushen. Hè? En, en, en signalen daarvoor verzamelen. Mm -hmm. En daar hebben we verschillende bewijzen ook van gezien met het... Uni uh, hoe noem je dat? Um, ...samenbrengen van alles onder één uh, privacy policy. We zien, uh, uh, we zien het uh, in een paar vervelende voorbeelden gelukkig niet wijdverspreid... Dat, ...dat het mogelijk is in ieder geval om advertenties in je notificaties te zetten. Ja. Gelukkig is het nog niet, wordt er nog niet heel veel ingezet. Maar aan de andere kant, hè, um, uh, als je ziet wat voor geld er nu in Android gepompt is... En dat gaat echt om miljarden, miljarden, miljarden, plus nog eens een keer 12 miljard voor uh, Motorola. Is het gewoon zo dat dat geld een keer terugverdiend uh, moet worden? En aangezien jij als consument niet betaalt aan Google om daar winst op te maken, betekent het dus dat er op een andere manier door jou betaald wordt. En dat wordt betaald in de vorm van een stukje van je privacy. Of je dat nou belangrijk vindt of niet, hè? dat is je eigen keuze in moet leveren omdat je signalen over je verzameld worden... die ook daadwerkelijk gebruikt worden voor iets. Hè? Mm -hmm. Om advertenties aan je, te, aan je te geven en te zorgen dat de standaard zoekmachine Google is... waar de wat bezang, belangrijkste uh, ad-display-netwerk is van, van Google. Maar ook uh, op het moment dat jij met je Nexus 7 Tablets Magazine uh, bezoekt... en je kijkt naar een Google-advertentie... dat is dus ook gekoppeld aan de informatie die je hebt uh, uh, verstuurd, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat is een ander model en dat is uh, aan iedereen, uh, aan zichzelf of je dat belangrijk vindt of niet. En of dat, uh, of dat een prijsverschil voor je waard is, maar dat is gewoon uh, een verschil wat je je wel moet be beseffen. En ik denk dat dat, uh, waar heel veel mensen er niet echt in gaan en dat ze dat allemaal maar wegwuiven van ja nee hoor, Android is omdat uh, uh, uh, Google verkoopt ons de Nexus 7 voor weinig omdat ze ons een leuke tablet gunnen. Nou, dan hou je jezelf dus echt voor de gek. Google verkoopt niet die dingen en heeft niet Android omdat ze jou een leuke tablet ervaring gunnen. Dat is echt niet zo. Want, dat kan niet, want Google is een publicly traded company. Hè. Die hebben aandeelhouders die gewoon verwachten dat het geld wat uitgegeven wordt... op een gegeven moment met een factor van veel weer terug wordt verdiend. Maar er zit natuurlijk nog steeds wel het feit in dat ze... Tussendoor we wel proberen optimale tablet ervaring te bieden. Het is niet zo dat ze dat niet willen doen. Maar inmiddels nee, dat moet geld verdiend worden. Ja. Hmm. Door jou zo'n goed mogelijke tablet ervaring te bieden, willen ze dat jij die tablet gebruikt. En dus dat er meer a. signalen verzameld kunnen worden. En b. advertenties teruggezien worden, kunnen laten worden. Ja. Nee, absoluut. En, uh, maar goed, ik denk dat, dat wat jij net zegt, voor veel mensen niet uh, dat dat... Dat dat meer of in het achterhoofd zit, of eigenlijk helemaal niet over nagedacht wordt. En er wordt gewoon puur naar de prijs gekeken. En dat, op zich snap ik dat wel. Geen probleem. Uh, we hebben het nu over een verschil van 70 euro: hè. Nexus 7, 16 uh, gigabyte, iPad, mini 16 gigabyte. Dat verschil gaat waarschijnlijk naar 120 euro zodra ja, er 32 gigabyte zo, van, ja. uh, van de Nexus 7 komt. En ja, goed dat, hoe je het ook bent of keer dat is best een groot verschil. Je krijgt natuurlijk verschillende specs voor, verschillend ecosysteem, noem maar op. Maar, ja, ja. maar er zijn heel veel mensen die gewoon, denk ik, puur naar de prijs kijken. En dan denken van ja, ik wil gewoon een leuke tablet voor thuis. Waar ik mijn spelletjes mee kan spelen, een beetje kan surfen. Daar kan ik op allebei, oké, okay, laat ik mijn Nexus 7 kopen, scheelt 120 euro. Ja, ja, ja. Ik denk ook niet dat, dat Apple dan heel erg zit te huilen van goh. Ik had zo graag gewild dat ze een iPad hadden gekocht. Nee. Ik denk dat ze niet erg hadden gevonden, maar ik weet niet of dat dan. Zeker nu, dan blijkt wat de prijs weer is. Uh, of dat nou echt hun doel is. Kijk, uiteindelijk denk ik niet, uh, vind ik het jammer hoor. Ik had dat ding graag voor 180 euro verkocht zien worden. Yes. Uh, ik bedoel, ja, laten we wel wezen. Kijk, door deze manier uh, en deze prijsstelling. Uh, nodigt Apple nog steeds uit. Uh, uh, concurrentie, zeg maar. Mm. Er is gewoon ruimte onder dat bedrag om andere tablets te verkopen. Wat gewoon, hoe je het ook bent of verkeerd, wel concurreert tegen Apple. En ja, dat, dat, ik weet niet of ik daar zo fan van ben. Ik, ik had liever gezien dat het heel veel minder was... omdat ik het toch wel heel erg gaaf had gevonden om... Uh, wat zou het toch zijn als het ding voor 180 euro? Dan had het een interessant jaar geweest om te kijken... of echt iedere andere tablet uh, uh, fabrikant echt uh, gecrushed werd, zeg maar. Weet je, snap je wat ik bedoel? Uh -huh. Aan de andere kant, uh, hoe laag je ook gaat... er is altijd iemand die lager kan. Tuurlijk. Door meer te sponsoren. Kijk naar Amazon, door... Door, hè, snap je wat ik bedoel? Dus dat, dat is maar, dat is, dat is maar de, de vraag. Maar goed, um, ja, dus, je, wat mij betreft uh, blijft, is en blijft dit een luxe product. En uh, ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen die op prijs vergelijken zich nu buiten de markt geprijsd voelen door deze iPad mini. Uh, en ik weet niet of, of Apple dat nou zo'n heel erg groot probleem vindt. En ik denk dat nogmaals het besef hè, uh, dat het model achter die tablets verschillend is ik zie het ik heb het laatst volgens mij bij jou in comments gezet. het is een beetje als wat mij betreft als vlees bij de slager kopen. ik wil graag kwaliteitsstukje vlees. ik wil graag dat kopen bij iemand die mij kan beloven dat het een kwaliteitsstukje vlees is, dus niet in een plastic verpakking wat via weet ik veel China uh, wordt verscheept naar, naar, naar hier om vervolgens eerst nog via Griekenland te gaan om Oh, nou, is, is, dat is bij vlees in. al niet meer het geval, maar ik snap je punt. Ja, ja nee, nee, dat is wel degelijk het geval bij een heleboel dingen. Hè. Onze Hollandse granalen worden zelfs vanuit worden hier gevangen. Hè. Gaan in een muiden, dan gaan ze naar Griekenland, worden ze gepeld en dan komen ze terug naar Nederland om verkocht te worden. Ja, maar worden, vlees komt niet in China. Ja, China, wat even nee, maar ik bedoel dat ik dus duidelijk weet van, hé hey, uh, slager, waar koopt u uw vlees in ja, dit en dat. En ik wil dat die slager, als ik dat stukje biefstuk afgerekend bij hem, dat hij daar wat winst op pakt, zodat ik weet dat hij volgende week nog open is. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is mijn. Op het moment dat ik bij die slager wegga, dan heeft hij aan mij verdiend. En dat, dan houdt onze relatie daarmee op. Anders dan dat ik tevreden moet zijn als ik mijn stukje vlees opeet, dat het lekker vlees is. Als ik bij de supermarkt vlees ga kopen, wat inderdaad goedkoper is, dan moet je, je beseffen dat die supermarkt er zo op ingericht is dat ze hopen dat je meer dan één product koopt. Daarom zijn er displays bij de kassa. Daarom zijn er aanbiedingen met hele grote letters. Daarom zijn, er, zijn die paden die die niet gegokt hoor. Er dus wordt heel erg over onderzoek naar gedaan. Hoe die zijn ingericht, zeg maar, supermarkten. Uh -huh. En dat is gewoon een andere relatie. En dat is geen probleem, maar dat is een keuze. En zo zie ik dat dan denk ik toch ook uh, uh, wel met het luxe product iPad mini. Versus het iets minder luxe product in dat opzicht. De Nexus 7. Ja, maar dat is ook het hele punt wat je nou als laatste maakt. De iPad Mini is en blijft een luxe product zoals ja. we gewend zijn van Apple, punt. En de ja, Nexus 7 ja. is geen luxe product. De Nexus 7 is voor een hele brede doelgroep. Zowel kijkend naar het budget als de mogelijkheden en als gewoon de reputatie van Android en de hardware die erbij hoort, ja. Goed, uh, te lang hebben we het er al over, denk ik. Ja. Uh, we gaan kijken tot we dat ding hebben en dan zullen we er wat andere dingen over zeggen. Uh, maar jou, jouw uitspraak is denk ik de allerbelangrijkste. Wat ons betreft, uh, Sam en Martijn in dit geval, uh, vinden wij het nog wel een luxe product. Tuurlijk, ja. En uh, ja, dat luxe producten zijn wat duurder, het <laughs> uh, Even kijken, um, ander nieuwtje van... Is dat de apps duurder zijn geworden? Ja, en dat uh, heeft te maken met uh, de, de, de, de, de conversie van, uh, van uh, dollars de, naar euro's. De wisselkoers. De wisselkoers, ja. Nou ja, goed, de, de euro is, zoals we allemaal weten, flink uh, gezakt in waarde ten opzichte van de dollar. En dat moet gecompenseerd worden. Dus uh, prijzen zijn duurder geworden. Volgens mij is een 79 cent app, app uh, 89 cent geworden. Nou ja, goed, ik ga zo maar door. Dus het is allemaal wat duurder. En, uh, jammer. Ja, jammer. En. Uh, Apple was al qua apps volgens mij uh, niet de goedkoopste. En, uh, dat, want daar hadden het we toch al een keer eerder over dat, je, dat het opvallend is dat sommige apps in de, in de App Store van Apple uh, geld kosten en in Android gratis te krijgen zijn. Ja, dat... Uiteindelijk heb ik daar maar één voorbeeld van en dat was een Tour de France app. Ja. Uh, weet zijn er meer, ik heb het meer voorbeelden van. Ik zou niet uh, de App Store in het algemeen. Dat is denk ik het probleem van aanbod, zeg maar. Er is zoveel meer in de App Store uh, qua Apple dat je. Dat ik het moeilijk vind om te zeggen, die zijn in het gemiddelde duurder in hun app, zeg maar. Want we hebben het nog steeds voor dingen onder in de euro. Tuurlijk, <laughs> dus ik, ik vind het lastig. Ik zou, het zou kunnen hoor. Ja, maar honderd keer het downloaden van 10 cent duurder is ook gewoon uh, 10 euro duurder. <laughs> ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ja, ik vind het jammer dat die duurder zijn geworden. Uh, ik heb het zelf heb ik het nog niet bewust gemerkt, maar ik heb denk dit weekend ook nog geen app gedownload kennelijk. En dan is er nog een ander nieuwtje. De Apple Store zit nu natuurlijk op het Leidseplein in Amsterdam. Dat is een redelijk succes en met redelijk bedoel ik een weglopend succes. En dus heeft Apple besloten om een tweede vestiging in Nederland te openen. Dat was al eerder bekend. Alleen toen was nog de vraag: komt dat in Den Haag? Komt dat in Groningen? Komt dat ergens anders? En het komt dus in Rotterdam. Ja. <laughs> maak mij geen mal uit. Maak, uh, maar dat heb jij van, uh, van een... Uh, een uh, van de store manager, store manager van Amsterdam. Ja. Dus, uh, dus uh, nee. uh, het kan ook zijn natuurlijk dat dat een vuile leugenaar is. Maar uh, kijk, uh, een beetje op elkaars blauwe ogen vertrouwen moet kunnen. Precies. Nou ja, leuk. Uh, leuk voor de mensen in Rotterdam. Uh, ik, ik zag daar, uh, ja. want het werd een beetje overgenomen door een paar websites. En uh, zag ik reacties onder, ook bij ons. Van uh, wauw, chill, leuk, mooi. Is, is dat dan, want ik heb die ervaring persoonlijk niet al. is dat dan zoveel betere ervaring of zoveel mooier beter dan een iCenter of een A A Mac ja. of een... <laughs> ja, het is een heel andere ervaring. Hey, ben je nog nooit, in, ook in het buitenland, niet bij een, bij, bij een Apple Store geweest? Uh, niet dat ik me kan herinneren. Ja, weet je wat het is? Als je gewoon een beetje gevoelig bent voor de Apple producten, is het een soort Disneyland voor, de, voor Apple producten. Maar dat is een A Mac dan toch ook of een iCenter? Of, of wat ja, is het en is het, toch is het verschil. Ik, ik, ik ken bijvoorbeeld de iCenter in Haarlem. De iCenter uh, uh, uh, uit Geest. Ik ken uh, de, de Mac House of zo heette dat. Uh, uh, achter Magna Plaza. En die bij het Centraal Station. Dat zijn allemaal winkels waar ik veel ervaring mee heb. En inderdaad, die zijn al redelijk des Apples ingericht. Mm -hmm. Alleen, als je dan het Leidseplein in, inloopt. Apple die zet gewoon niet één uh, Retina MacBook Pro neer. Nee, die zet gewoon 12 op twee tafels neer. Zodat, en die zet 30 tot 50 iPhones neer. En 50 iPads. En dan. Dat zijn allemaal de display dingen. En, en de iPhones en dat soort dingen. En, en iPods, en weet ik veel allemaal. Het zat allemaal zo luchtig en open opgesteld. Dat het bijna voor iedereen. Uh, zonder al te lang wachten, wel ergens naar gekeken kan worden. Maar het is gewoon de combinatie van. Uh, alle elementen, zeg maar, ze zorgen dat de vloer schoon is, de glazen superstrak gewassen zijn, het personeel er netjes en vriendelijk uitziet. Het is gewoon, zeg maar, een combinatie ervaring. Maar waar, denk ik, het grootste verschil zit, is op het moment dat je in Apple Store uh, naar het trainingsgedeelte gaat. En bijvoorbeeld in Amsterdam is die net zo groot als uh, uh, de, uh, hoe noem je dat, displaygedeelte, etalagegedeelte, zeg maar, beneden. Uh -huh met uitzondering van een hoekje waar accessoires, een heel aanbod aan accessoires overigens, maar uh, waar de accessoires staan, dat is, dat is allemaal zo open en zo groot, dat, dat je het voelt niet echt als een winkel, zeg maar, nee. een Apple Store. Het is meer dat je gaat kijken en iets kan leren over een Apple product en dat je hem daarna kan afrekenen. Maar uh, ik ben bijvoorbeeld, wat was het, een paar dagen geleden nog in die App Store Blijksplein geweest, en ik heb daar van alles bekeken samen met iemand anders, met Nathan van Digimind. En nou, we hebben daar gekeken. En ik zou je op dit moment eerlijk niet kunnen zeggen waar de kassa staat. Mm. En dat is gewoon een verschil met een andere winkel, waar de kassa prominent aanwezig is. Zeg maar: van wanneer kom je wat afrekenen bij ons? En, en ik denk dat, dat dat soort dingen toch een, een, een erg verschil zijn. Um, plus, het is denk ik gewoon een. Uh, uh, van alle winkels, uh, waar kleding shoppen voor Sabrina en andere vrouwen een beetje als een uitje voelt... is een Apple Store, en een market is daar ook een voorbeeld van... is een beetje een uitje voor mannen vaak, weet je wel. Mm -hmm. en, nou, en nu is, is Apple in een gelukkige positie dat ook veel vrouwen Apple-producten leuk vinden... en dan is het voor hun ook een, een uitje... En er zijn niet veel winkels waar ik met mijn vriendinnetje naar binnen kan lopen... waar we alle twee ons kunnen vermaken, eventjes een kwartiertje... met het kijken naar al die nieuwe glimmende producten die er staan. Ja. En misschien is dat dan wel het verschil? Ja. En, en nogmaals, iCenters en dat soort dingen zijn ook leuke winkels. Maar die iCenter in Uitgeest, die zit dan op zo'n zo locatie, op een, well weet je wel, op een Op een bedrijventerijn. Die in Haarlem zit wel op een mooie locatie, maar is gewoon niet zo groot. En als je zo'n Apple Store binnenkomt, is het net alsof je de mediamarkt binnenloopt. Maar alleen maar met Apple producten. Het zijn massive die dingen, weet je. Uh -huh. ja, niet zo groot als een mediamarkt, maar heel groot. Zeg maar. Dus uh, wie weet, uh, Rotterdam, voor de mensen die het leuk vinden, die kunnen <laughs> het leuk vinden. Oké, okay, cool. Um, ja goed, dat is een beetje het Apple-gebeuren uh, afgrond. Ja, dat heb uh, redelijk wat tijd aan besteed, maar ja, het kan haast niet anders, want het zijn natuurlijk de belangrijke uh, producten. En dan hebben we nu ook weer een ander belangrijk onderdeel, want um, Microsoft, hè, uh -huh. uh, die heeft Windows 8 gelanceerd. Ja. Met redelijk wat bombari. Ja, en, ja, ja. <laughs> Ik vond het nogal tegenvallen, want we praten er al maanden over. Hè? 26 oktober, of in ieder geval 25 oktober, wordt gelanceerd. 26 oktober gaat uh, alles de verkoop in. En uh, nou ja, alle toeters en bellen, -y -y -y. Uh, nou, ja Misschien is het, zeg ik bombari omdat ik ben bij die store geweest en zo. Dus misschien is het voor mij anders een beleving, maar uh, ik zie het toch op heel veel websites en reclames en dat soort dingen. Zie je toch wel op terug? Ja, oké. Okay. Nou, ja, qua marketing doen ze het goed of goed. Daar besteden ze veel geld aan. Maar ik heb het even vanuit mijn opzicht en vanuit uh, wat, wat denk ik bezoekers van uh, onze website uh, ervan verwachten. Um, ja, die, die presentatie op 15 oktober, staat weinig voor. Het was meer een samenvatting van uh, vier uur over wat wij eigenlijk allemaal al wisten. Producten kwamen voorbij die we eigenlijk al voorbij hebben zien komen. Weinig, het weinig enige boeiend. toffe? Ja. Ik weet niet of jij dat ook gezien hebt, maar het tofste vond ik dat hij gewoon die service pakte en gewoon de bam, los liet ze van Nou, nou dat ze het nog wat doen. Ik denk niet dat we dat heel gauw bij een Apple event zullen zien. En dat vond ik dan toch wel nee Precies, maar die gast, uh, dat vond ik wel, uh, dat vond ik het beste van, van, van heel die presentatie. Die gast die dat presenteerde, dat stukje. Die, die is geweldig die, die geloof je gelijk die, die kwam overtuigend over die kwam enthousiast over dat, dat was zeg maar dat is een hele gevaarlijke vergelijking maar de Steve Jobs van de Microsoft uh, om, het, om het te presenteren ja, ja, ja, ja. daar word je enthousiast van van zo'n gast en die moet Microsoft vaker naar voren schuiven maar goed dat zullen ze wel zelf ook wel gezien hebben maar goed over het algemeen die, die presentatie moi, de, de, ik heb het op een gegeven moment ook gewoon uitgezet ik werd er niet echt warm van en dan, dan ging ik er eigenlijk ook vanuit, goed, 26 oktober, Dan gaan de producten de verkoop in. Mooi, hè? Uh, kunnen we lekker over schrijven, <laughs> kunnen we eerst reviews maken. <laughs> niks ja, daar, te koop in Nederland. Helemaal dat, niks. Dat wou ik zeggen, nu komt die. Hè? Dat is natuurlijk het, dat is het belachelijke van de situatie wat mij betreft. Ja, goed, de software is te kopen. halleluja, maar dat boeit mij niet. <laughs> nee, en, en, en in het verlengde boeit het waarschijnlijk ook niet, de meeste mensen boeit het niet. Windows 8 is in het beginsel denk ik gewoon het meest interessante op nieuwe hardware. Klaar. Hm. Weet, weet je, ik denk dat er natuurlijk wat fans zijn die gewoon graag uh, die Metro interface ook op hun uh, desktop hebben. Alleen dat zijn er denk ik een stuk minder dan mensen die ook gefascineerd zijn door de mogelijkheden die die nieuwe software biedt als het gaat om touchscreens en dat soort dingen. En daarom zie je ook ultrabooks en laptops en al die dingen, zie je allemaal touchscreens halen, je ziet zelfs 20 inch uh, ze noemen dat een tablet, maar uiteindelijk is dat dus gewoon een iMac zeg maar, met een touchscreen. Ik zou dat dus niet echt een tablet willen noemen. Uh, en en HP-dingen, uh, all in one-PC's en zo, met touchscreens, omdat dat gewoon een enorm belangrijk onderdeel is van, uh, van Windows 8. Ja. En dus de, daarom denk ik dat Windows 8 in combinatie met nieuwe hardware het meest interessant is voor de meeste mensen. Het probleem is dat het dus niet te kopen is, zoals je zegt. Nee, ja, alles, ja goed, het, het, het staat allemaal wel in de, of het staat in de winkels. Het verschijnt op de websites van uh, de Tablet Center, Dixons, Mycom, Paradise, complet, weet ik veel wat. Het sta, ze staan er allemaal op, maar niks is op voorraad. En dat vind ik gewoon echt jammer, want iedereen heeft, is er eigenlijk wel een beetje van uitgegaan. Tenminste, degene die het wat intensiever volgen. Van oké, okay, nu kunnen we naar de winkel. En uh, wat me ook opvalt is dat uh, heel veel fabrikanten nu pas, of eigenlijk sinds begin vorige week pas, hun prijzen en beschikbaarheid bekendmaken. Dat de, de helft niet naar Nederland komt. De andere helft verschijnt pas in november, december of januari. Het wordt allemaal weer zo verspreid, waardoor het, het momentum een beetje wegvalt. En dan wordt het allemaal weer... ja Kijk, als alles nu gewoon gelanceerd wordt, dan... dan, dan levert dat veel meer aandacht, uh, uh, enthousiasme op. En dan gaan mensen daarna op zoek. Maar als dat allemaal een beetje uh, verwatert, ja, ik vind dat zo'n zonde. Ja, ja je, je hebt helemaal gelijk. En dat geldt uh, natuurlijk het meeste voor consumenten, maar ook voor, voor types zoals jij en ik. Hè, en, uh, en André en andere mensen die op andere websites schrijven. Uh, het is bijna... Uh, ondenkbaar dat je dat de dag dat Android uh, lanceerde in Nederland, dat je dan helemaal geen Android product zou kunnen kopen, of de dag dat uh, de iPad Mini volgende week verschijnt, vrijdag uh, aankomende vrijdag, dat er helemaal niemand is die een iPad Mini heeft op, uh, op vrijdagavond. Mm -hmm. Nee, die dingen zijn gewoon uitverkocht aan het eind van de dag... of misschien de volgende dag, wat whatever... maar je ziet op Twitter zie je mensen over hun iPad... en je ziet op website, zie je mensen over hun uh, net gelanceerde Nexus 7. En dat is gewoon een stukje uh, uh, reclame, hè? marketing... wat ook erbij hoort, zeg maar. En nu hebben we dus een Windows 8-lancering... Uh, waar we gewoon eigenlijk het belangrijkste deel... de Windows 8-hardware... Nog helemaal niks van hebben kunnen zien. Misschien zijn er wat tweekjes en dat soort dingen die wel zo'n ding hebben gekregen. Maar niet in, in brede zin, zeg maar. Nee, ik heb het nog. Oh, goed, MediaMark zal vast wel één of twee producten hebben of zo. Maar ik heb ik het. Het is niet ja, mogelijk. Oh, dat zou kunnen. Nee, nee, het is, het Op dit moment. Ik weet gewoon geen één hardware die ik zou kunnen kopen vanmiddag. Met, als ik 500 euro in mijn broekzak oh, dan heb. dan heb je sowieso niet je. Een... <laughs> je moet sowieso minimaal 600 euro in je broekzak hebben. En uh, uh, daar gaat het over. Ja, precies. Ja, goed, je had voor 500 euro naar de winkel kunnen gaan... als, e als Asus haar VivoTab Smart gewoon in Nederland had uitgebracht. Want, uh, maar helaas komt dat goedkoper apparaat niet in Nederland... om een of andere reden. Dat is juist één van de meest interessante producten... die ik de afgelopen tijd voorbij heb zien komen. Want dat is een 10,1-inch tablet. Dus de grote een beetje zoals we gewend zijn tot nu toe. Mm -hmm. Met een Intel-processor en het volledige Windows 8. Dus geen Windows RT. Um, ja, dat is een best interessant aanbod, want dat ding gaat 499 euro kosten. Maar ja, niet, dus niet in Nederland. Ja, dat is wel grappig. Dat is een heel groot verschil trouwens. Ja, nu je het zegt, hè? Dat is inderdaad, dat is dan weer zo'n zo eh, echte versie. Maar als we kijken, gewoon even naar de Amerikaanse lancering. Daar hebben ze de service, hè? Uh -huh. En hebben ze misschien ook wel wat andere hardware te koop, maar daar ligt vooral de focus op dit moment de eerste paar weken op de RT-versie van Windows. Hè? Als het gaat om nieuwe hardware, de service is bijvoorbeeld echt hè, het, het uitgesproken voorbeeld daarvan. Mm. Ik was bij die presspresentatie van de Microsoft Brandstore donderdag. Vrijdag? Donderdag? Donderdag. Dond donderdag. Um, en daar was eigenlijk alle hardware, was allemaal volledige Windows-versie mm. met Uitzondering van één ding, één RT-tablet was er. Ja, maar ik moet zeggen dat in, in Amerika uh, alleen de Surface uh, momenteel volgens mij te koop is met RT. Wel. Daar gaat er wel veel aandacht naar uit, maar het is niet, niet dat zo dat, dat RT daar bovenop ligt of zo. Hm. Hm. Ik, uh, ik, ik, ik weet in ieder geval niet wat ik denk dat de, uh, voor Microsoft de, degene is die stiekem het belangrijkste vinden. Hm. Ik neem toch aan dat ze RT het liefst eh, hebben, omdat dat gewoon meer deuren sluit... en dus tegelijkertijd ook opent voor de toekomst. He, met wat de, de, de beperkingen die ze, die ze toch een keertje van af willen door al die legacy support. Ja. Het is niet optimaal daardoor. Dus misschien eh, kan ik me... Ik zou me kunnen voorstellen, als ik daarover na zou denken... dat RT de belangrijke versie is, zeg maar... waar ze hopen dat het het beste succes eh, gehaald wordt... zodat er veel metro-apps worden gemaakt... Maar in Nederland is die, is die focus gewoon anders. Dat, dat, dat bedacht ik me net gewoon. Ja. Maar goed, ik was dus bij die brandstore. Dat was uh, op zich wel geinig. Uh, ik heb een heleboel van die hardware gezien en aan kunnen raken. Nogmaals, heel veel volledige versie hardware. En. Um, <laughs> uh, uh, als alle hardware andere mogelijkheden heeft. En dan is het wel of geen touchscreen. Of. Uh, wel of geen RT of wel of geen trackpad die ondersteuning biedt voor gestures uh, in combinatie met wel of weer geen touchscreen. Er zijn zoveel uh, combinatiemogelijkheden dat ik uh, daar merkte donderdag in de winkel dat ik gewoon heel veel moeite had om uh, te begrijpen hoe ik het product in kwestie kon gebruiken, zeg maar. Dus hoe ik op de ene manier de Windows 8 tablet die je bij binnenkomt of notebook whatever uh, uh, gebruikt, is niet zo als je één positie opschuift naar de, naar, de, naar de 20 inch HP whatever tablet, of hoe noem je dat, uh, all in one PC. Het was gewoon weer een andere manier van besturen. En uh, dat... ...was over de hele breedte zo, zeg maar. Op een gegeven moment stond ik een tijdje met een ultraboek te prutsen en te doen... ...en mijn vragen te stellen van hoe krijg ik nou die splitscreen, la, ...en te kutten met die muispad uh, om te zorgen dat we een splitscreen konden rijden. Je moet dan hofferen en weet ik veel allemaal. En op een gegeven moment staat er zo'n vogel achter me en zegt: ...we zitten nou aan de klote, deze heeft gewoon een uh, touchscreen. Dat had ik helemaal niet door, weet je wel. Want het was gewoon een laptop, niet een tablet die los kan trekken of zo, weet je wel. Het was gewoon een laptop, laptop... En dat soort dingen was dan weer wat, weer wat anders, zeg maar. En uh, het personeel wat daar rondliep, het PR-personeel en de mensen van Microsoft... en de mensen die waren ingehuurd om de komende vier weken daar op de Kalverstraat die boel te promoten... die wisten gewoon niet hoe die apparaten bestuurd moesten worden. Dus ik heb gewoon elke keer dezelfde vraag gesteld. Van, hé, hey, ik wil graag browser rechts, uh, RSS, de reader links. Ja... Uh, Pretty much impossible. Elke keer vijf minuten voordat we door hadden hoe het op dat apparaat in kwestie nou precies ging. Omdat de ene keer moest je wel een gesture gebruiken, de andere keer moest je gewoon een, uh, een muishoffer gebruiken. De andere keer kon je je vinger gebruiken, wat overigens verreweg de makkelijkste manier was. Uh, en dat soort dingen is dan toch opvallend. En wat dan in het verlengde daarvan opvallend vindt... Uh, is dat alle apparaten die een touchscreen, of hoe noem je dat, een, track, een, een keyboard en een muispad hadden, weet je wel. Zo'n vlakje uh -huh. op je keyboard. Ja. trackpad. Um, al die dingen waren gekoppeld aan een muis. Dus Microsoft nodig je uit om de muis te gebruiken. En niet met je vinger te gaan zitten prutsen, want dan werd het helemaal onmogelijk om goed te mikken. En dat is toch gewoon een, echt een, een beperking van dat ding. Ja, dat, dat krijg je ervan als je de desktop-interface laat bestaan. Dan kan je dat niet anders. Mm. Maar ik heb het hier over Vooral uh, navigeren in de, hoe heet het? In de... Metro. Met, Metro-interface. Die interface. is toch wel redelijk op touch? Tenminste, dat wat ik ervan gezien heb, is redelijk grote vlakken, grote tiles, grote knoppen. Ja, hij is touch, maar niet je muis. Dus je moet je voorstellen dat je met je muispad Kijk, ik ben iets minder, sec... ik ben iets minder uh, richtingsgevoelig met mijn muispad dan met mijn muis... Ja. Daarom gebruik je bijvoorbeeld jij ook waarschijnlijk je muis tijdens uh, photoshoppen en zo. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Daar zit een verschil tussen. Maar op het moment dat je dus hardware hebt, dus zeg maar alle hardware die nog niet verkocht is op dit moment, of hardware die je nu gaat kopen zonder touchscreen, gebruikt uh, met Windows 8, dan zul je dus je muis moeten gebruiken om die Metro interface uh, te besturen. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je naar linksboven gaat met je muis, mm -hmm. in de hoek, uh, wij kennen dat van Exposé op onze Mac, en dat je dan daar gaat hoveren. Zodat er een klein dumpneeltje verschijnt. Die je dan kan klikken. Dus dan klik je je, je muispad aan. zeg maar. En dan kan je hem slepen. Zodat je die splitscreen kan doen. Ja. Het ding is. Ze hebben niet allemaal zo'n tactische klik. Dus Dat uh, het bedoelt dat het met een mechanisch systeem gaat. Uh, maar dat je met je vinger moet tappen. Ja. Wow. Zo, hoor je dat? Dat, goed. Uh, yeah. dat je met je vinger moet tappen. Het ding is. Zodra je je vinger... Van het ding van, van je schermen van je trackpad loslaat verschijnt het thumbnailtje. Dus ik heb een Microsoft-medewerker gehad die mij dat probeerde te laten zien. Die 14 pogingen nodig had of zo om dat via de trackpad te doen. En dat is iemand die al een week met dat ding werkt en daarvoor is om dat aan mij te laten zien die dag. En dat is geen grapje, dat is echt. Uh, Qua trackpads is het er helemaal een ramp om, om het te gebruiken. Dus daarom uh, hebben ze dus ook allemaal van die muizen ernaast zitten. Alleen net zoals dat het opvallend is dat ze al die Windows 8 hardware showen met een keyboard... ...is dat dus een extraatje dat ze het ook nog allemaal showen met een externe muis. Dat is gewoon belangrijk om te weten. Oké, ja. Okay. ja. <laughs> ook dat, ik moet het eerst zien. Uh, ik heb nog steeds geen Windows 8 hebben ten handen gehad... Uh, Tenminste, niet, uh, niet, uh, geen, geen tablet met touchscreen. Uh, ik geloof sowieso. Ja, ik dat dus het wel, met... die zijn wel handig hoor. Oké, okay, oké. Okay. Goed, dan wil ik zeggen, ik geloof inderdaad dat het met uh, touchscreen en net, net wat vloeiender gaat werken dan met een trackpad. Maar uh, ik ja. kan inderdaad begrijpen dat met een trackpad uh, drie keer zo lastig is dan met een normale Windows 7 uh, PC. Ja, de ja, touchscreen uh, of touchscreen besturing was ver weg het makkelijkste, vanzelfsprekend. Uh, goed, erg benieuwd. Ik, ik ging er in ieder geval met meer vragen weg dan dat ik daar aankwam. En ook een beetje iets geïrriteerd dat ik toch wel wat vond tegenvallen. Zeker voor alle andere hardware die ze stonden. Want ze hadden niet alleen maar touchscreen hardware, dus hè, nogmaals. Ze hadden dus ook gewoon normale hardware. En dat, daar, daar was gewoon kut op, zeg mm. maar. Uh, en, uh, en zo zijn er nog wel wat dingen waar, waarvan ik denk: van, wauw, mijn moeder of mijn tante of wat dan ook. Ik zou echt in paniek raken van, van, van dit systeem, omdat het. ...gewoon niet Windows is, zeg maar. Het is niet zo dat, dat je van Windows uh, Vista naar 7 upgraden... ...en dat je wist waar alle knoppen zaten, zeg maar. Nee. Het is nu allemaal heel anders. En het, het probleem is dat er zijn ook een heleboel verborgen knoppen. En uh, het is bijvoorbeeld dat je, je... Stel dan dat je in de metro zit en je hebt de browser open... Je moet je uh, aan de bovenkant vastpakken, weer klikken... ...en naar beneden slepen om hem te sluiten... Mm -hmm. Nou, dat zijn dingen die uh, niet echt uh, makkelijk te ontdekken zijn, zeg maar. Nu zou je ook zeggen, van, nou, dan laat je toch alles open... net zoals dat je op je iPad doet of wat dan ook. Dat zou ook mijn ding zijn. Maar uh, ik heb er heel bewust op gelet bij de developer van Windows... die mij dat aan het showen was. Uh, die zei, okay, oh nee, nee, deze heb ik al gesloten, deze heb ik al gesloten. Ik zeg, waarom sluit je dan elke keer? Nee, nee, dat is gewoon handig. Uh, kijk, sluiten doe je naar beneden slepen. Ik zeg maar... Dat is toch helemaal niet handig, want je wil toch lekker kunnen switchen met dat schuiven en dat splitscreenen en zo. Maar dat doen ze dus gewoon, omdat zodra je drie, meer dan drie dingen open hebt, dan, dan zie je dat het toch nog eventjes wat ruwe kantjes heeft, zeg maar. Weet je ja. wel? Gewoon uh, lastig is voor de hardware. Dus uh, allerlei kleine, kleine opmerkingen opvallende dingetjes uh, die we in de gaten moeten houden op het moment dat we eindelijk hardware te hebben om te reviewen. Hm. Oké. Okay. Um, dan gaat we, laten we even wat sneller door de volgende dingen heen gaan, dan, uh, anders uh, zitten we hier nog een uur. Uh, want Google, daar hadden we natuurlijk uh, vanavond, of ergens vanmiddag, ik weet niet precies, mm -hmm. zou er een Android-evenement uh, gepland staan um, in New York, New York City. En dat is helaas uitgesteld door Hurricane Sandy, die bereikt volgens mij op dit moment ergens de Amerikaanse kust. En uh, dat schijnt nogal gevaarlijk te zijn, dus allemaal geëvacueerd en het evenement werd... Exact aan de kust op een pieren volgens mij gehouden. Dus dat uh, kan helaas niet doorgaan. Dat is uh, voor uh, onbepaalde tijd uitgesteld. Dus we weten niet wanneer we het nou kunnen verwachten. En dat is jammer omdat uh, we waarschijnlijk Android 4.2 zouden gaan zien. We zouden een vernieuwde versie van Google Now gaan zien. De Nexus 7 met 32 GB. De Nexus 7 met 3G module. En de Nexus 10. Uh, die we eigenlijk al compleet in video en foto voorbij hebben zien komen. Van Samsung met uh, 2560 bij 1600 pixels resolutie... ...Xynos processor... ...2 gigabyte RAM... Noem maar op... ...helaas. Ja, ja, maar de bammer... Maar goed, dus even wachten. <laughs> Ik vind het niet zo heel erg hoor. Ik uh, moet zeggen dat het deze week... Uh, eh, ...zeker begin vorige week... Mm -hmm. uh, ...toen het helemaal duidelijk was van... ...morgen begint Apple event... daarna Microsoft... ...en dan maandag hebben we dan nog... ...Windows 8 event en... Uh, ...Windows Phone 8 event... ...en, en, en, Mike, of, uh, en Android... Ga tegen, jongen. Wanneer kan ik ooit eens even een keertje gewoon uh, het, niet, <laughs> het niet volgen? Want het hele probleem is: wij kunnen niet zeggen, oh, we slaan het nu even een dag over. Want dan loop je niet alleen achter gewoon qua nieuwsberichten. Wat wat mij betreft niet zo heel veel zou boeien. Maar je mist gewoon een stukje. Uh, Perspectief, zeg maar, op, de, op die markt. Je moet het wel op het moment volgen dat. het oh, absoluut, is, absoluut. Lijkt en, en wat dat betreft is het inderdaad voor mij ook niet zo erg. Ik kan me even focussen op andere dingen. Maar uh, ik vind het wel jammer dat die Nexus 10 uh, dan op zich laat wachten ofzo. of zo. Ik weet niet of, of ja. het laat wachten. Maar ik ben benieuwd naar dat op gaat. Uh, dat lijkt me wel een uh, afge of tenminste, afhankelijk van de prijs, maar dat lijkt me wel een zeer interessante mogelijke optie voor de komende maanden. Ik vond dat MGC twee hele leuke verklaringen had voor deze. Uh, vertraging en ik wilde ze toch altijd even voorlezen uh, die heeft uh, gelinkt naar het, het nieuwsbericht uh, van uh, hey, uh, door Hurricane Sandy uh, moet uh, Google hun Android event cancelen en zijn verklaringen uh, wa waren onder andere God sees further fragmentation inbound intervenes <laughs> pretty funny Mother Nature loves her iPad proves it <laughs> Ik, moet, ik kan er wel om lachen. Het is natuurlijk gewoon flauwig eten, maar ik vond die twee wel erg grappig. Uh, ja, het is gewoon jammer dat het uh, uh, uitgesteld moet worden, maar heel begrijpelijk. Want het schijnt dus best wel een, een massive, massive, massive storm te zijn. En niet eens een storm, maar echt een uh, hurricane. was daar? Tor een tornado? Een ja, hurricane is gewoon orkaan, uh, toch? een orkaan, ja. Uh, maar als in... Uh, uh, veel risico op veel dingen onder water. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat je niet uh, mensen, uh, dat, dat Android nou ook weer niet zo belangrijk is, dat je daar mensen hun leven voor op het spel zet <laughs> om, om dat te presenteren. Dus uh, ik, kan, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ja, nou, maar goed, dat, uh, dat gaan we dus vast en zeker komende week horen wanneer dat wel gaat plaatsvinden. Ja. Um, wat korte review dingetjes? Uh, je hebt vorige week ook uh, de review van de A3 Koning op A700 afgerond. Mm. Mm -hmm. Ja. Check het eruit op tabletsbankzien.nl <laughs> <laughs> Ja, uh, wat, uh, volgens mij hebben we daar al eigenlijk over gehad. Zijn, mijn eerste indrukken zijn uiteindelijk niet uh, heel erg veel veranderd. Um, het is een joekel van een tablet. Nou ja, oh wel. Uh, er zit een prima mooi beeldscherm op. Die niet zo fel kan. Wat echt wel jammer is, zeg maar. Um, Android draait er redelijk stabiel op. Maar het is allemaal best wel sluggish. Ja. Ook al is het de Jelly Bean. En... Uh, ik blijf erbij dat het waarschijnlijk dus is dat hetzelfde iPad 3 probleem, zeg maar. Uh, dat de processor het gewoon net niet allemaal aan kan, zeg maar. Maar veel duidelijker dan het bijvoorbeeld bij een iPad 3 is. Maar uh, wel tegelijkertijd dus een reden is waarom die Next 10 zo interessant is om te kijken. Want die heeft ook een massive resolutie. En daar kunnen we dus gaan kijken of de nieuwe generatie processoren... Uh, het ook daadwerkelijk, uh, net zoals de A6, uh, A6X of zo, whatever van uh, Apple die net aangekondigd is, het allemaal uh, nog beter te behappen vindt. Dat is denk ik het interessantste wat je daarvan kan zeggen. Ik zou de A6700 uh, op dit moment. Uh, oh, sorry, Acer. Hey, eh. Uh, niet aanraden, uh, omdat ik dacht van hey, die A15 is uh, een stuk goedkoper en, uh, en ook een prima tablet. Heb je alleen niet het mooie beeldscherm, maar wel een snellere ervaring. Maar het hele ding is, ze hebben dat ding gewoon gelijk geprijsd. Ongeveer, nu. Ja. Die A700 is net zo duur, zo'n beetje. Dus als je tussen die twee moet kiezen, zou ik dan uh, toch maar de, de vertragingen op, op voor lief nemen, omdat de toch wel erg mooi is. Maar in het algemeen um, is dit niet een, een tablet die een plek op uh, mijn lijstje heeft verdiend uh, uh, de komende tijd om. Te overwegen om aan te raden aan mensen, Oké, okay, nou ja, jammer. Um, voor de rest heb ik vorige week uh, een accessoire, of ja, ik mag het geen accessoire meer noemen, want het ding kost 500 euro. Um, de i uh, Teufel, Teufel Air, dat is uh, een Airplay speaker van uh, uh, Berlijnse audiofabrikant uh, Teufel. Hello, 500 euro. Uh, <laughs> Dat ding is uh, best duur, maar uh, het is wel een, een, een mooi uitzien, prachtig apparaat, uh, een grote speaker ook echt, of ja, grote... Uh, een beetje zo'n grote iMac, zeg maar. 27 inch. Net iets kleiner. Olie, oh, bals. Echt? Uh, qua breedte dan. Hè? Qua hoogte is het natuurlijk een stuk minder. Maar ja. uh, een redelijk groot speaker. aan uh, mijn huiskamer is, denk ik, 30 vierkante meter of zo. En uh, dat, dat vult hij gewoon perfect goed met geluid. Uh, vol dynamisch. Nou, dat, dat klinkt allemaal fantastisch. Uh, maar er zitten beperkingen aan. De, de, de lage tonen ontbreken nogal een beetje. Dus als jij een beetje een feestje wil bouwen of het volume wat hoger wil zetten. Mis je, je laag in het geluid. Je mist wat uh, warmte in het geluid omdat je laag mist. Um, en dat is, dat is het één heel irritant ding aan. Want je kan natuurlijk uh, via Airplay. Dat betekent dat je op je PC of Mac met iTunes muziek kunt streamen naar de speaker. Of op je iOS apparaat. Uh, via... Werkt het ook met Windows, joh? Ja, ja, ja. iTunes op een PC. Um, oh, of uh, iOS uh, apparaat. Dus dan kun je je muziekapplicatie of je Spotify applicatie kun je direct streamen naar de speaker. Um, maar je kunt um, het volume op, het, op de speaker zelf niet bedienen zodra je met iTunes werkt. Alleen via je uh, iOS-apparaat uh, werkt dat. Dus dat is heel irritant, want juist je Mac of je PC heb je niet in de buurt van die speaker staan. Dus wil je graag op de speaker zelf ja. het volume bedienen. Uh, maar goed, groot, dat vind ik een redelijk groot nadeel. Maar goed, voor de rest uh, 500 euro. Super groot nadeel. Tot de rest voor 500 euro uh, krijg je wel een fantastisch high fi geluid. Uh. Maar goed, de, ja, of ik het daarvoor vooruit moet geven. Ik, uh, zoiets, als, jij, als jij dat geld kwijt kunt en je hebt verschillende kamers in huis die je van een goed geluid wilt voorzien, kan ik het begrijpen, heb jij uh, in je huiskamer al een audiosysteem staan, dan is een Airport Express uh, routertje voor mij toch een stukje koop Ja, of gewoon een of andere Bluetooth module, wat ook gewoon prima werkt. Precies. En uh, binnenkort... Uh, uh, je... Heb, je, heb je hem al teruggestuurd? Nee, of? nee, nee ik nee, heb mijn je... reviews nog niet af. Ik wil nog even een paar dingen testen. Oké, okay, ik wil graag uh, één dingetje dat je test. Uh, even kijken, kan dat? Mm. Weet je wat het is? Uh, kijk, ik kijk wel eens bij uitzondering een filmpje of een Netflix uh, dingetje op mijn nee? iPad. Alleen, uh, mijn iPad heeft niet zoveel geluid, zeg nee, dat maar. Dat kan. Dus uh, dan Airplay ik. Uh, uh, ...het geluid naar een andere speaker. Maar ik doe dat niet via Airplay meer... ...omdat er dan een vertraging van anderhalve seconde in zit. Dus ik doe dat via Bluetooth-speaker... ...dan is het wel gelijk. Ik wil graag weten of je bij deze ook die vertraging hebt. Dus als je een filmpje kijkt op je iPad... En het geluid dan via je teufel laat lopen. Ja, maar dat, dat, dat, dat ligt of, niet of aan de speaker. Dat ligt aan, uh, aan je wifi-netwerk. Zodra je iets eigenlijk via je wifi-netwerk. Nee, nee, dat ligt aan het. Uh, uh, dat ligt uh, volgens uh, Apple Support en zo. Uh, als je die dingen naleest. Want ik vond het heel irritant. Dus ik heb het geprobeerd op te lossen. Uh, en overigens, ik gebruik de moderne uh, AirPort Express. Dus die zouden dan moeten ondersteunen, zou je zeggen. Het ligt meer aan het protocol. Dus het is echt bedoeld voor muziek in dat geval. Dus zodra jij een. Um, uh, niet schermdisplay gebruikt om te airplayen, dan, zit, dan is het alleen maar de audio die, die, die, die verstuurd wordt. En daar zit gewoon een anderhalf seconde buffer in, zodat je geen vertragingen hebt op het moment dat je net even uit bereik bent of zo per ongeluk. En als je naar een uh, Apple TV bijvoorbeeld airplayt, dan gaat de audio ook vanuit, uh, je, je, hoe heet het, vanuit je Apple TV bijvoorbeeld. Dus dan is die vertraging er niet. Ik denk, ik snap niet helemaal wat je bedoelt, maar ik kan alleen zeggen wat mijn ervaring is. Er zit inderdaad, zodra ik op mijn uh, iPhone, uh, ik heb geen iPad, maar uh, mijn iPhone, een filmpje kijk, uh, zit er inderdaad uh, een, een seconde of twee seconden vertraging in. Ja, oké, okay, dat is dus onbruikbaar. Maar dat, uh, ja, precies, maar dat wat weet. ik ervan lees, ik heb natuurlijk ook andere reviews van het ding doorgelezen, andere reviews van andere speakers. Op je, op je iPhone en ja. iPad in ieder geval. Oh, je viel even een paar seconden weg, maar je, het schijnt te werken of zo, zei je? Nee, wat ik las is dat, het, dat iedereen daar last van heeft. Eigenlijk als je een game of een filmpje kijkt op je iPhone of iPad en dan via je airplane naar een speaker stuurt. Ja, ja, daarom zeg ik, daar is het niet voor bedoeld nee, en daarom is ja. niet daarvoor te gebruiken en dat is gewoon kut. Ja, dat is, dat is jammer, maar daar is het niet voor bedoeld zoals je zegt en het wordt ook niet eh, als, als feature omschreven, dus dat weet je als je hem koopt. Oké, okay. ja, wel. Um, nou ja, dan moet we het er maar even afsluiten, denk ik. Ja, nog even wat korte dingetjes om, om het af te ronden. Uh, binnenkort Galaxy Note 2, Xperia Tablet S. Um, gaan we reviewen. Of tenminste, die komen uh, deze week als goed is bij mij binnen. Um, dus dat zijn twee leuke dingen om naar uit te kijken. Becreator.nl Wat? Niks oh, snikken. dat is te spam hier van Samsung. Dat is flauw. <laughs> ja. Oh, heb ik dus niet zo'n gratis ding gekregen? Op Twitter zijn er een stuk of zestig van die lui die hebben zo'n gratis nood gekregen. Uh, in ruil voor je daar de hele twee weken alleen maar over zitten te spammen. Echt horrible. Ja, wat zou jij zeggen? Ja of nee? Uh, nee, niet voor een nood, Maar voor een 13 inch MacBook Pro wil ik daar wel even een paar weken uh, positief over doen. Dan kan ik je verklappen. <laughs> Iedereen is te koop. Um, goed, we weten allemaal thuiskopieheffing inmiddels uh, komt eraan. Uh, vanaf 1 januari worden tablets uh, 2,50 of 5 euro duurder. Een fucking schande is dat. Daarmee noemt de overheid jou dus gewoon een vieze, vuile boef. Ja, en uh, ja. Ah, ja. op geen enkele andere manier uit te leggen. Nee, maar goed, uh, het is of thuiskopieheffing of uh, een compleet down illegaal downloadverbod. Nee, nee, nee. Het is helemaal niet zo dat het, nu dan, dat het daardoor toegestaan is om het te is downloaden. Het wordt niet maar het wordt niet gestraft. Het wordt, uh, het wordt niet, uh, er wordt geen regeling ingesteld van... oké, okay, jij hebt drie keer gedownload, dus je internet wordt afgesloten. Dat is, wel, dat is letterlijk gezegd door, en weet ik veel wat, de minister of zo... Uh, dit, dit is wat men blijkbaar wil, tussen aanleidingstekens. PF in plaats van het downloadverbod. Ik uh, zie dit uh, op geen enkele manier uitgelegd worden ergens als legitimatie van... Uh, het mogelijke ja, van andere shit. Je moet het niet zo interpreteren zoals ik het niet zeg. Nee, hey, maar niet ik vind het gewoon bullshit. Ik zeg niet dat jij niet gelijk hebt. Ik zeg maar gewoon maar dat het een schande schrof. is. Tenminste, uh, weet ik veel wat... Uh, drugsgebruik in Nederland uh, ligt ook aan banden... maar het wordt ook uh, door de vingers gezien. Ja, maar goed, uh, ik wil niet zeggen... ik vind het gewoon raar dat uh, voor al die moderne apparaten... waar je mogelijkheden hebt voor iTunes... of de Google Play Store of wat dan ook... om content te kopen, dat ze vanuit uitgaan dat ik uh, dingen steel. En daar hou ik niet ja, van als maar, mensen mijn boek sorry, noemen. Ja. Weet je, jij betaalt ook belasting om, om, om de politie op de been te houden. Om al die relschoppers, hooligans van de straat te houden. Terwijl jij misschien ook helemaal geen hooligan bent. Maar ja, je betaalt er wel voor. Klaag het er ook niet over. Klaag er ook over. <laughs> ja, maar goed, we betalen allemaal voor alles. Ik, uh... Nee, ik vind het echt schandalig. Oké, okay. agree to disagree. Um, Jarvik heeft twee nieuwe tablets, geïntroduceerd. Joho! om het um, op, op toppunt af te sluiten uh, goed, ze draaien op de Jumico processor Android 3.1 and Jellybean uh, leuke, leuke budget dingen en uh, het valt wederom op dat ze dat A-merken dat en B-merken steeds naar elkaar, naar elkaar toe groeien punt oké, okay, nou ja dankjewel voor het uh, super interessante jaarverkeer. Oh, nou ja een... nee, blijven schrijven voor veel mensen interessant ja, ja, dat blijf je elke keer zeggen. En dan zeg je van ja, het wordt echt vet veel verkocht. En als je nou kijkt naar de GFK-cijfers: 98% van alle tablets wordt verkocht door Apple en Samsung. Dus zo ja, heel ja, veel dan mensen zijn het ook. kunnen we het alleen nog paar over Apple en Samsung hebben. Ja, dat lijkt me verstandig. Een stuk minder druk. Ja, dat klopt. Oké, okay, uh, nee, maar een grapje hoor. Uh, Oké, okay, nou ja, goed. Uh, volg Martijn op tabletsmagazine.com slash uh, tabletsmagazine. Uh, of natuurlijk gewoon een RSS-abonnementje op tabletsmagazine.nl Of gewoon de site bezoeken. Of youtube.com slash tabletsmagazine. Dan heb je zoveel dus... dingen dat je niet, niet meer het risico loopt dat je iets mist. Um, je kan ook mij volgen. Ik ben Sam Rijver, Sam Rijver op Twitter. Of stukjes uh, van Sam op uh, tabletsmagazine.nl yes. Tot de volgende keer.